Vijf uur. Dit is Radio 1 met Joost Vullings. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... ...Zweedse energiereus Vattenval verteelt zich aan Nederlandse NUO. Nu om. Nu eerst het NOS-journaal, gelezen door Jobboot. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... ...blijft voorlopig in de transitzone van de luchthaven van Moskou. Dat zegt correspondent David-Jan Godfra... ...die de advocaat van Snowden heeft gesproken... Nou, die zei dat, uh, inderdaad dat, dat die uh, asielverlening nog niet eens rond is, omdat het papierwerk nog niet klaar is. Want zegt hij, dit is een hele gevoelige kwestie. Uh, ja, iemand als Snowden krijgt natuurlijk niet elke dag uh, op het vliegveld om asiel te verlagen. Eerder was gemeld dat de ex-medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst NRC vandaag de papieren had gekregen waarmee hij na een maand de luchthaven kon verlaten. Amerika heeft om de uitlevering van Snowden gevraagd om hem te berechten... wegens het lekken van geheime informatie van de inlichtingendienst. Snowden onthulde onder meer het afluisterprogramma Prism... van de Amerikaanse dienst NRC. Bij de Ierse plaats Cork is een Nederlands zeilschip op de rotsen gelopen. De tweemaster was op weg naar de haven toen het schip pech kreeg, kreeg zegt de eigenares. Er waren problemen met de motor. En omdat er zo harde wind was, we hebben nog trachten de zeilen allemaal op te zetten... maar het schip was niet meer te houden en toen is het op de rotsen gevaren. De dertig opvarenden zijn van boord gehaald door een reddingsboot... en de bemanning van een ander zeilschip. Het Nederlandse schip is na het ongeluk in tweeën gebroken en gezonken. Vanavond wordt pas besloten of de strand Zesdaagse morgen verder gaat. De organisatie van de wandeltocht wacht met een besluit totdat alle lopers binnen zijn. Aanleiding is de dood van een wandelaar vandaag in IJmuiden... Vanwege het Noordzeekanaal lopen deelnemers in IJmuiden een stuk over een weg. Daar werd de man aangereden door een vrachtwagen. De politie heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies is gebeurd. De strand Zesdaagse gaat van Hoek van Holland naar Den Helder. De piloot van de luchtballon die gisteravond een noodlanding moest maken... heeft niets verkeerd gedaan, dat zegt de luchtvaartpolitie. De ballon kwam gisteren bij Almere in het water terecht. Volgens de politie speelde de opkomende wind de piloot Parten. De eigenaar van de luchtballon zegt dat de 26-jarige piloot uit Amersfoort... geen andere optie had en vindt dat hij juist gehandeld heeft. Toen telefonisch contact met elkaar gehad, heb ik ook bekeken... en we hebben gezegd um, om de ballon veilig neer te zetten... heb je gewoon een um, ruim baan nodig. En dat heb je niet bij bebouwing, omdat het toch um, allemaal dicht op elkaar staat. En de enige veilige en goede optie... Om in het water te landen. En die optie heeft hij toen ook genomen. En als je ook het filmpje ziet, dan zie je ook dat hij heel, heel mooi heeft afgeleverd richting het water. Halverwege het water heeft geraakt om het water af te remmen voor de, voor de wind. En dat hij doorgegaan is tot aan de kant. Er zaten elf mensen in de ballon. Twee van hen moesten na landing naar het ziekenhuis. De eerste gay pride in Montenegro is uitgelopen op chaos. Zo'n 200 demonstranten gooiden stenen, flessen en andere voorwerpen naar de politie. Volgens TV Montenegro maakte, raakte een aantal mensen gewond. Er liepen ongeveer 40 mensen mee in de parade door het toeristenplaatsje Boetva. Daarnaast was een politiemacht van honderden agenten op de been... om de deelnemers af te schermen van tegendemonstranten. Die riepen dood aan de gays en droegen spandoeken met teksten... als stop de parade van de schaamte... Montenegro, dat zich in 2006 afscheidde van Servië... is kandidaatlid van de Europese Unie. Huisartsen kunnen beter geen mensen met mazelen toelaten in hun wachtkamer. Dat adviseert het Nederlands Huisartsengenootschap, NHG... De mazelen is een besmettelijke ziekte en daarom moeten volgens het NAG zuigelingen en andere mensen die niet gevaccineerd zijn worden beschermd. Als je als mazelenpatiënt geen complicaties hebt, is het niet nodig om naar de dokter te gaan, zegt het NAG. Als er wel ernstige complicaties zijn, kan de arts de patiënt beter thuis bezoeken. Het weer geregeld regen en onweersbuien vooral in het oosten van het land. Van het zuidwesten uit, geleidelijk droger en af en toe zon. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 25 tot 28 graden. De dagen daarna broeierig warm, met kans op flinke onweersbuien. Verkeersinformatie, René Passet bij de ANWB. Met maar zes files, maar toch genoeg te vertellen. Zoals een bermbrand op de Veluwe en een ongeluk in de Wijkertunnel... of bij de Wijkertunnel op de A9. Die rijbaan blijft nog zeker twee uur dicht... heeft Rijkswaterstaat zojuist laten weten richting Alkmaar. Uh, Omrijden is vrij eenvoudig, overigens, via de Velsentunnel, de A22. Die ligt daar vlak naast. Maar er staat op de A9 voor de wijkertunnel inmiddels wel drie kilometer. Vind dat natuurlijk? Die Bernbrandt, die is op de A28, Amersfoort-Zwolle. De weg is dicht tussen het Harde en Wezep. Er staat 6 kilometer file. Nou is er een fikse bui losgebarsten boven die brand. Dus dat zal snel gedaan zijn. Maar voorlopig ligt ook het treinverkeer stil tussen Zwolle en het Harde. De laatste file die er uitspringt staat op de A50 Arnhem-Eindhoven. Tussen Knap het Ewijk en Knap het Paalgraven inmiddels 9 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht.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 Terwijl u geniet van uw luxe boerderij op Hof van Saxe. Bouwt papa met de kinderen in de techniekacademie een modelboot? Want op Hof van Saksen is de hele vakantie van alles te beleven. Kijk maar eens op hofvansaksen.nl. Toen ik in behandeling was voor uh, mijn posttraumatische stresstoornis... toen uh, ging ik op een goede dag de kinderen van school halen. Het was er een moeder op het schoolplein uh, die zei dat haar kindjes niet meer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 Of Samsung Galaxy S4. KPM doet het gewoon. Ga naar KPM.com/zakelijk ook voor de voorwaarden. Het NOS Radio 1 journaal Joost Vullinghs. Verrassend, Egyptische legerleider roept op tot demonstratie. Kraanwater graag, Die tekst prijkt komend seizoen op de shirts van de pechvolle spelers en dat leidt tot commotie in Overijssel. En de rechtbank in Utrecht buigt zich over de sluiting van de prostitutieramen aan het zandpad. De rechter ziet twee mogelijkheden. Het zij groen licht, het zij uh, ro ja, rood licht. Uh, het zij rood licht dus. Uh. Maar eerst, uh, Vattenval. Het Zweedse moederbedrijf van Nuon zet het Nederlandse energiebedrijf in de etalage. Het is op zoek naar investeerders die mede-eigenaar willen worden, zodat ze het risico kunnen spreiden. Uh, dat zegt de topman Oystein Leuzet in een interview met de NOS. Uh, ook sluit de topman nieuwe ontslagen in Nederland niet uit. Het Zweedse bedrijf uh, kocht Nuon voor meer dan 10 miljard euro en heeft er nu al flink op verloren. Uh, Gertjan Dennekamp uh, hier aan tafel. Uh, beetje een miskoop van Vattenval? Ja, 10 miljard zei je. Daar is in de afgelopen vier jaar ongeveer een miljard per jaar vanaf gegaan. Dus de waarde staat nu nog maar op zo'n 6 miljard. En de Zweedse overheid is aandeelhouder. Dus ik denk dat de Zweedse belastingbetaler echt wel denkt... dat hij een kat in de zak heeft gekocht. Ja, die betalen voor ons, de Zweedse belastingbetaler. Ja, die hebben uiteindelijk dat bedrag natuurlijk indirect moeten ophoesten. En zien nu dat, dat in rap tempo de, de waarde die ze dachten te kopen in der tijd, ja, die waarden zien ze uh, snel afkalven op dit moment. Waarom gaat het zo slecht met, uh, met het energiebedrijf? Ja, de resultaten zijn eigenlijk nog helemaal nog niet zo vreselijk slecht. Maar uh, het, de waarde van het bedrijf neemt enorm af. En dat ligt uh, omdat de prijzen voor de energie heel laag ligt. Uh, er is veel aanbod, veel windenergie en veel uh, uh, zonne-energie in Duitsland. En vervuilende ko kolencentrales die zijn eigenlijk niet duurder geworden. En dat was wel de inschatting. Dus uiteindelijk uh, het geld wat ze dachten te verdienen met de centrales van nu Nuom, dat wordt minder en daarmee worden die centrales ook minder. En dat is eigenlijk die afboeking die nu plaatsvindt. Uh, uh, en ja, dat hadden ze niet gedacht. En ze verwachten ook niet dat het snel uh, beter wordt. En daarom moet er flink afgeboekt worden, zegt de topman. Well, they are uh, dramatic. We have um, decided to write down our assets uh, in um, mostly in the continental part uh, of Europe, uh, the Netherlands and ja, en dit gaat via een videoverbinding, vandaar de wat uh, belabberde kwaliteit. Maar wat hij aangeeft is dat ze vooral op Duitsland en Nederland hebben moeten afschrijven. Uh, uh, en dat betekent nu ook dat het bedrijf eigenlijk gesplitst gaat worden dat die delen apart worden gezet... en dat het bedrijf zich vooral wil gaan concentreren... op uh, de eigen thuismarkt Zweden. Wat betekent dat voor de mensen in Nederland... die uh, ja, hun stroom via het stopcontact van de NUON ontvangen? Nou Eigenlijk niet zoveel, verwacht uh, de topman. Want die zegt dat ja, de prijzen zijn op dit moment al erg uh, laag uh, Dus dat is een voordeel voor uh, uh, de consument. En die afschrijvingen, ja, daar merk je als consument... natuurlijk niet zo gek uh, veel uh, van. Want het bedrijf wordt gewoon minder waard. Dat is slecht voor de aandeelhouders, slecht voor de Zweedse stad en misschien ook slecht voor de be belastingbetaler in Zweden... maar de consument hier in Nederland merkt er niet zo gek veel van. En als je werkt bij Nuon, moet je je wel zorgen maken... Ja, toch wel, want uh, er zijn ontslagen aangekondigd. Uh, uh, in totaal 500 in Nederland. En de topman wil nieuwe ontslagen zeker niet uitsluiten. Hij geeft in ieder geval aan dat uh, er bezuinigd moet gaan worden de komende periode. En nieuwe ontslagen zijn daarbij niet uh, uit te sluiten. Aantallen of is het daar wel op Ik wil hier niks vroeg, over hè? zeggen. Hij uh, is daar vaag over, maar hij laat wel heel nadrukkelijk merken... dat, uh, dat, dat, dat bezuinigingen uh, voorop staan de komende periode. Ja, Vattenfall wil dus uh, mede-eigenaren zoeken voor Nuon. Uh, maar als er iemand langskomt en die zegt... nou, doe mij maar de hele inboedel, Nuon, is dat ook een optie? Nou, dat zal zeker een uh, optie zijn. Hoewel die daar uh, uh, nog een beetje op de vlakte blijft. Want uh, ja, de aandeelhouder is de Zweedse uh, overheid... en die moet daar uh, dan uiteindelijk mee instemmen. Maar het is duidelijk dat ze, uh, ja, ze op dit moment eigenlijk... het gewicht van Nuon om hun nek iets te zwaar vinden. En ze zijn dus op zoek naar partners. We state at the same time dat we op zoek zijn naar iemand share het risico met uh, de continentale deel van ons bedrijf uh, uh, business. Dus ja, voor uh, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, de activiteiten daar zijn ze heel duidelijk op zoek naar andere geldschieters die bereid zijn geld te steken in dit bedrijf. Ja, veel verliezers. De Zweedse belastingbetaler, uh, eventueel dus de, de werknemers van Nuon. Maar destijds, nu was het natuurlijk in handen van Nederlandse provincies en gemeenten... die het vier jaar geleden verkocht, dus voor rond de 10 miljard euro. Die hebben wel goed zaken gedaan toen? Die hebben toen goed zaken gedaan, ja. Want als ze dat nu hadden gedaan, hadden ze er flink minder uh, voor uh, gehad. Overigens moeten ze een deel van het geld nog krijgen. Dat ligt contractueel vast, dus daar zou niks mee mis moeten gaan. Maar in totaal moeten nog 2 miljard uh, betaald worden... en dat zal uh, over twee jaar moeten gebeuren. Gert-Jan Dennekamp, dank je wel. En dan gaan we naar, naar Paul Sanders. De gemeente Utrecht wil de prostitutieramen aan het zandpad sluiten. Morgen moet de exploitant stoppen, maar de exploitant verzet zich. Op dit moment loopt een kort geding tegen de gemeente. Het besluit horen we over een uur. Intussen is Paul Sanders op de neuden in Utrecht. Paul, ja, wat vinden de mensen bij jou eigenlijk van prostitutie? Nou, ik heb veel mensen wat gevraagd, hoor, wat ze daarvan vonden. En de een had een hele uitgesproken mening, de andere wat minder. Ook veel toeristen hier op, uh, op, het, uh, op de neude. Is het nou het neude of de neude, Joost? Ik ja. weet het eigenlijk niet. Ja, in mijn draaiboek staat de, neude, de, dus de neude, dus dan ja. is het voor mij nu de neude. Ja. Maar uh, ik ben geboren in het maar ik maar weet we het hadden... eigenlijk niet. Oké, okay, we houden het op de neuden. Zoals ik al zei, veel mensen op de neuden dus. Veel toeristen ook, uh, die dus het zandpad helemaal niet kennen. Maar ook veel uh, mensen die uh, wonen en werken in Utrecht. Uh, zo sprak ik een tijdje geleden, een uh, half uurtje geleden ongeveer... met de drogisterij aan... Uh, de, nee, niet met de drogisterij zelf natuurlijk, maar met de drogist... meneer Woortman uh, aan het neuden. Dat is een bekende verschijning op dit plein. zat uh, heerlijk een krantje te lezen. En ik vroeg hem of hij het zandpad ook kent. zandpad? Nou ja, oké. Okay. Logisch. Dat is een bekende naam, hè? Ja, dat is een bekende naam, ja. bij ja, ja. de vraagjes zit. Ja, ja natuurlijk dat kan iedereen hier. Nou, Wordt er vandaag een belangrijk besluit genomen door de rechter... of dat zandpad dicht moet, ja of nee? Oh, dat is vandaag de 23 of de 24 of zoiets. Ja, ja ik, ik, ik heb het ergens gelezen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Wat vindt maar u? Ik hou me daar niet mee bezig. Ik hou me daar echt niet mee bezig. Het is zo, auto's is er weggeromen. En laten we uh, het maar gewoon lekker uitzoeken. Ja. Vindt, u, vindt u dat het, dat het uh, thuis wordt, bijvoorbeeld in een... Uh, historisch centrum. Prostitutie. Moet dat kunnen? Ja, moet je eens goed horen. Ik ben een paar keer in Amerika geweest. En, en als je dan daar alles ziet, dan zijn het hele mooie villa's of gebouwen. En de controles is daar uitstekend. Toezicht dat is heel belangrijk. Dan zeg ik, er wordt alles gecheckt en gecontroleerd. Het is clean zeg ik, ja, waarom niet in Nederland? Sof, uh, Jap Jum was toen in de tijd je van het. Ja. Je van het. Nu is dat zandpad dus een beetje hè, achteraf. Ligt een beetje buiten het centrum. Uh, in een soort geïsoleerde omgeving. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Is, is, is, is dat goed om het daar te houden? Nee. Nee. Ik zou, ik zou dus in dit geval bewijzen van een prachtig uh, mooi gebouw uitzoeken. En dat helemaal uh, als een soort Jap laten inrichten. Ja. Soort, soort, soort, uh, een, nou, beetje een beetje ziek maken. Een beetje ziek. Een beetje chic, Want op zo'n industrieterrein of op zo'n pad? Nee, dat gaat geloof ik in de buurt van Schiphol ook al iemand beginnen. Ja, als het goed onder controle is en alles is goed zichtbaar... dan zeg ik, ja jongens, waarom niet? Dan zegt de gemeente, nou het risico op vrouwenhandel, mishandeling... vrouwen die slecht worden behandeld. Nee, dat gebeurt dus wel. En daarom wil de gemeente er af? En daar hebben ze terecht. Maar die meisjes die worden misbruikt op een afschuwelijke manier. Punt uit. Maar dat beroep op zich, ja, dat vind ik prima. Kortom, even uh, de conclusie. Het moet kunnen, het maar moet goed, kunnen. goed toezicht en maar veiligheid. Goed toezicht en veiligheid. Voor de vrouwen. Nou, Joost, en dat is toch eigenlijk wel dat laatste wat hij zegt. Dat is wat je heel veel hoort. Mensen zijn niet pertinent tegen prostitutie, daar hebben de meeste mensen geen problemen mee. Maar het moet wel goed geregeld zijn. Het moet veilig zijn, het moet goed toezicht zijn. En uh, de vrouwen die er werken, die moeten goed behandeld worden. Dat is eigenlijk wat je ho hier hoort uh, op de nede. Ja, want prostitutie kan je toch niet tegengaan, was een beetje de ondertoon. Ja, inderdaad. Ja, en veel mensen denken, ja, op het moment dat je het gaat weghalen van zo'n plek... als bijvoorbeeld het zandpad, ja, dan gaan die prostituees gaan op een andere manier werken. Die huren hotelkamertjes, die doen het uh, parkeer... Eh, Achterin, campers, ga ze maar door. Dan ben je het toezicht kwijt. Ja, en dan kunnen er misschien wel veel, uh, veel ergere dingen gebeuren. Oké, okay, Paul, dankjewel. Tot later. René Passet met de files. Is de Bermbrand langs de A28 al gedoofd door de regen? Nee, blijkbaar niet. Want ze houden de weg nog steeds dicht van Amersfoort naar Zwolle. Ja. Tussen het Harde en Wezep. We begrijpen van de Weegwacht dat de file alleen maar oploopt. Inmiddels 6 kilometer tussen de afrit Epen en het Harde. En daar moeten ze dus de snelweg af en worden ze binnen door verder geleid. Het is dan ook verstandig om voorlopig om te rijden via bijvoorbeeld de A50 over de Veluwe. Dat gaat op dat stuk goed. Maar in het zuiden van het land staat op de A50 van Arnhem naar Os wel file. Bij Ravenstein 5 kilometer. En nog iets opvallends. De Wijkertunnel is waarschijnlijk nog uren dicht. Die maakt uit van de A9 naar Alkmaar. Er is daar een ongeluk gebeurd. Ze gaan nu uh, een technisch onderzoek uh, instellen. En dat gaat waarschijnlijk tot zeven uur vanavond duren. Omrijden is vrij eenvoudig via de Velsertunnel, Die ligt er vlak naast. René, uh, dank je wel. Dan gaan we naar Rolling in the Deep van uh, Adel. Daar gaan we naar luisteren. Kijk, dan komen de eerste klanken al.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 Van Adel naar Zwolle. Pek zwolle, heeft een nieuwe shirtsponsor. Waterbedrijf Vitens laat de voetballers rondrennen met de boodschap: kraanwater graag. Pek zwolle voorzitter Adrianne Visser is er blij mee. Omdat je daar denk ik indirect zoveel goodwill mee gaat creëren rondom een club. Uh, dat je af en toe voor de shirt best met wat uh, bescheiden benaderd moet nemen. En dan indirect daar uh, ongelooflijk veel voor terugkrijgt. Maar onder meer D66-raadslid in Zwolle, Jan Brink, is verbolgen over de deal. Hij twittert, ik vind het schandalig dat Vitens als nutsbedrijf PEC gaat sponsoren. Is gewoon gemeenschapsgeld van semi-overheid. Uh, Walter uh, Odding, uh, directielid van Vitens, een uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer Vullings. Ja, kunt u uh, ja, de heer Brink van D66 een beetje geruststellen? Ja, natuurlijk kan ik dat. Uh, Kraanwater is, is heel duurzaam en, uh, en ook heel gezond. En uh, dat vindt D66 ook. Euh, wanneer je thuis in Nederland de kraan opendraait, dan is het er. En dat vinden we in Nederland heel gewoon. Nou, dat kraanwater wil Vitens ook beter buitenshuis beschikbaar maken. Hè, we hebben TNS-NIPO-onderzoek laten doen. En, uh, en dan blijkt dat hier grote behoefte aan is. Nee. Waar, waar, waar is behoefte aan? Om kraanwater ook buitenshuis beter beschikbaar te krijgen. En, en waar moet ik dan aan denken? Dat, dat, nou, ik bedoel toch niet de tuin In de binnensteden. Uh, maar denk ook aan stations. En We zijn nu bezig met een uh, proef uh, in Amersfoort op het station. U bedoelt gewoon drink, drinkplekken waar mensen een flesje kunnen bijvullen... of dat er zo'n zo straaltje omhoog komt dat je met de mond uit kan drinken? Precies. Het is een beetje de oude, de oude dorpspomp. Alleen in een nieuw jasje gegoten... Het zijn hele mooie slanke pijpen waar je op drukt... en gewoon heel lekker water uitkomt... dat nou, iedereen vind... zijn flesje kan bijvullen. Ja, meneer Onnik, ik vind het een prachtig idee. Maar waarom gaat u dan geld uitgeven uh, aan uh, Pek Zwolle... met de tekst erop uh, over, over kraanwater? U, u zou dat geld moeten uitgeven aan die drinkpalen. Wij, uh, wij zijn benaderd door Pek. En Pek is een, uh, is een, uh, een club die toch zijn maatschappelijke doelen... ook uh, al jaren eigenlijk... Uh, overeind heeft staan en um, zij wilden graag onze campagne omarmen. En dat doen we met een aantal andere partners en ook met hun, uh, hun maatschappelijke tak Paxvolle United. En wij denken dat dit nu weer een uitstekend nieuw podium is richting de sportverenigingen uh, en ook met name richting de jeugd. Maar dan doet u het gewoon om, om Paxvolle te helpen. Dat mag ook, maar u geeft dan wel gemeenschapsgeld uit aan een voetbalclub. Nou wij geven, wij geven beperkt geld uit aan nou, hoeveel uh, gaat aan de jeugdvermelding. het eigenlijk? En met de shirtvermelding willen wij uh, kraanwater bewust maken in, uh, in de samenleving. Ik begrijp dat er in Overijssel enige commotie over is. Misschien is het, is het handig om het bedrag te noemen wat ermee gemoeid is. Ja, we hebben met, met, met Peksolle afgesproken dat we dat niet doen. Dat vind ik weer vreemd. Dat, uh, het is een, een, een, een klein bedrag. Het past ook binnen ons communicatiebudget. Uh, wij hebben uh, vorig jaar bijvoorbeeld uh, uitgebreid de Vierdaagse van, van Nijmegen... Uh, Zeg maar ondersteund met, met tappunten. En uh, nou, dit jaar doen we dan uh, de shirtvermelding met, uh, met Pek Volle. Ja, dan moet ik denken aan enkele tienduizenden euro's. Ik denk dat u wel aardig in de buurt bent. Ja, maar goed, er is, er is, er is, uh, ja, mensen zijn er toch boos over. Uh, enerzijds omdat het dan gaat om, om ja, u met de CMRI-overheidsinstelling. Aan de andere kant, in Overijssel is er nog een voetbalclub. Goat Eagles in Deventer. Ja, en die fans die, die zie ik al op Twitter uh, langskomen. Zijn van, ik, ja, ik ga eigenlijk geen water meer drinken, want... Ja, dan help ik de concurrent. Dat wil ik niet. Ja, ik heb, ik heb ook de uh, Twitter-berichten onder ogen gekregen. Ja, er zit natuurlijk ook een beetje voetbalhumor uh, in. En, uh, en uh, ja, partijen zijn natuurlijk altijd uh, ook concurrenten van elkaar. Uh, maar ik denk dat dat met name toch uh, wat, uh, wat voetbalhumor is. U krijgt veel publiciteit, een beetje negatieve publiciteit ook. Of bent u van de school iedere publiciteit is goede publiciteit? Nou, we krijgen gelukkig ook heel veel positieve uh, publiciteit. Uh, we proberen die negatieve publiciteit toch een klein beetje uh, te verminderen... door ook uh, ons verhaal goed uit te leggen. En ik uh, ben ook heel blij dat ik deze mogelijkheid heb gekregen... om dat nog een keer te doen. Nou, ach, zo zijn we. Ja, directielid van Vietens, Walter Ollink, ik dank u hartelijk voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. En dan uh, naar Egypte. Een opvallende oproep van de Egyptische leider Sisi. Hij heeft de bevolking opgeroepen massaal de straat op te gaan... om een eind te maken aan het geweld en het terreur in het land. Ik vraag aan alle Egyptenaren, alle eervolle Egyptenaren, om aanstaande vrijdag de straat op te gaan. Correspondent Sander van Horen. Uh, ja. ja, een legerleider die oproept tot een demonstratie. Dat, dat klinkt een beetje vreemd. Waarom doet hij dit? Ja, demonstratie als beleidsmiddel. Hè? Uh, kijk, door uh, mensen die wat kritisch staan tegenover het leger... wordt het als volgt uitgelegd. Uh, de moslimbroeders die zijn nog altijd aan het demonstreren. Die willen hun president, Morsi, willen ze terug in het zadel. En uh, die bezetten kruispunten. Intussen zijn er steeds meer aanslagen tegen politiemannen. En uh, daar wil het leger paal en perk aan stellen. En ze vragen dus de steun van de bevolking... om uh, die moslimbroederschap aan te pakken. Dat is hoe uh, de tegenstanders van het leger het uitleggen. Het leger zelf zegt... Nee, Nee hoor, dat zijn we helemaal niet van plan. Uh, maar er lopen wel een paar terroristen rond en daar willen we gewoon tegen optreden. Maar goed, het leger heeft de middelen om op te treden tegen terroristen. Uh, die hebben wapens, dus ja, waarom ja. moeten er dan mensen de straat op gaan? Nou, ik denk dan toch dat het een, een, een soort krachtsvertonen is, een machtsvertonen. Laten zien wie de grootste hoeveelheid mensen op de been uh, kan brengen. Dat leger dat heeft natuurlijk uh, sinds die grote demonstratie op 30 juni... Uh, de hele tijd een soort liefdesspel gespeeld met de demonstranten op het trageerplein. Uh, de beelden heb je ongetwijfeld gezien. Uh, vliegtuigen en helikopters die waren shows uitvoerden boven het centrum van Cairo. En uh, ze willen nu dus daarop voortbouwen. Het is een, een padstelling in Egypte waarbij de moslimbroeders aan de ene kant staan en uh, de regering en uh, het leger aan de andere kant. Ja, en dan mobiliseer je de straat, lijkt de gedachte, om uh, je te verzekeren van steun bij de volgende stappen. Ja, ze zoeken legitimiteit via via het volk. Uh, ja, wat denk je? Wordt het een drukke demonstratie? Ze zullen veel mensen gehoor geven aan, aan de oproep. Ongetwijfeld. Omdat heel veel mensen, dat heb ik de afgelopen tijd dat ik daar was, wel gemerkt, oprecht achter het leger staan, uh, een sterke hand zoeken die het uh, land weer uit de economische malaise zal sturen. En uh, die mensen die zullen uh, hier zeker gehoor aan geven. Dan heb je twee andere groepen. De ene groep zegt: het is goed dat Morsi weg is, maar het leger moet niet uh, te veel macht naar zich toe trekken. Die mensen zullen er niet zijn. En natuurlijk zullen de Moslimbroeders er ook niet zijn. Zij hebben voor vrijdag ook weer een grote demonstratie aangekondigd gekondigd uh, tegen het leger juist. Dus ja weer die twee groepen die op straat gaan in uh, Cairo aanstaande vrijdag. Weer dat gesprek wat maar niet op gang komt. Weer die uitzichtloze situatie in een, een land wat ja, elke keer denk je... het is nu uh, op het toppunt van verdeeldheid... en dan blijkt het steeds weer een stapje erger te kunnen. Ja, nou, als ik dan ook nog al die incidenten met geweld erbij optel... Uh, ja, kreeg ik vanochtend het gevoel van, ja, uh, gaat het wel goed met Egypte? Wordt dit niet echt een soort tweestrijd... die een, echt een hele diepe kloof door het land trekt? Um, ja, en dat doet hij op dit moment al. Dat is trouwens niet een kloof, denk ik, die... Uh, want dat hoor je ook wel, die speculatie gaat leiden tot een burgeroorlog. Wat dat betreft is die kloof ja, toch op een andere manier getrokken. En zal het inderdaad meer zijn in de zin van aanslagen... zoals je die ook vannacht weer hebt gezien op een politiebureau... even buiten Cairo, waarbij ook een agent gedood werd. En dat is iets waar het leger uh, hard tegenop wil treden. En ja, dan denk ik inderdaad toch dat het heel aannemelijk is... dat uh, als er inderdaad morgen veel mensen op de been zijn... dat ze die moslimbroeders gaan aanpakken, dat ze die demonstraties... die ze op dit moment nog altijd hebben in Cairo, dat ze die uh, gaan opbreken... en dat ze leiders nog meer dan nu al het geval is in de gevangenis zullen zeggen... Uh, met verzoening heeft het weinig te maken, maar dat is kennelijk de manier... waarop het leger op dit moment Egypte uit het slop wil halen. Sander van Horne, dankjewel. En we gaan vrijdag afwachten hoeveel mensen de straat op gaan in Egypte.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 Het Zweedse vattenval zoekt investeerders die mede-eigenaar willen worden van dochterbedrijf Nuon. Dat zegt de topman van het energiebedrijf na aanleiding van slechte halfjaarscijfers. Mogelijk vallen bij Nuon meer ontslagen. Eerder werd al bekend dat er zo'n 500 banen verdwijnen. Vattenval kocht Nuon in 2009. De waarde van het energiebedrijf is de afgelopen jaren met miljarden gedaald. Dat komt onder meer door de crisis, de hoge gasprijzen en de lage elektriciteitstarieven.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 Aanleiding is de dood van een wandelaar vandaag in IJmuiden. Vanwege het Noordzeekanaal lopen de deelnemers in IJmuiden een stuk over de weg. En daar werd de man aangereden door een vrachtwagen. De strand Zesdaagse gaat van Hoek van Holland naar Den Helder. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden blijft voorlopig in de transitzone van de luchthaven van Moskou. Hij heeft nog geen pas gekregen waarmee hij kan vertrekken. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Eerder was gemeld dat de ex-medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst NRC... papieren had gekregen waarmee hij de luchthaven na bijna een maand kon verlaten. De ballonvaarder die gisteravond een noodlanding moest maken... heeft niets verkeerd gedaan, dat zegt de luchtvaartpolitie. De ballon kwam gisteren bij Almere in het water terecht. Volgens de politie speelde de opkomende wind de ballonvaarder parten. Er zaten elf mensen in de ballon, twee van hen moesten na de landing naar het ziekenhuis. Tot zover het NOS Journaal. Het weer met Peter Kuipers, Menneke. Er zijn in het hele land opklaringen, maar er komen ook felle buien voor, vooral in Overijssel en Gelderland. Nou, die buien die doven vanavond wel weer uit en vannacht zijn er dan vooral nog wel wolkenvelden in het noorden van het land. Elders zijn vrij brede opklaringen. Het koelt af naar zo'n 16 graden en er staat vannacht een zwakke wind uit het zuidwesten. In het noorden, daar is het morgenochtend nog vrij bewolkt... maar elders begint de dag al zonnig. Ook in het noorden breekt dan geleidelijk de zon door... en dat maakt de weg vrij voor een tamelijk zonnige dag... met temperaturen rond de 28 graden in het binnenland. Aan zee wordt het met 23 tot 25 graden wel iets minder warm. In de loop van de middag neemt de kans op een lokale onweersbui toe... maar de kans daarop is niet zo heel groot. Nou, Dan gaat op vrijdag en in het weekend gaat dat wel weer veranderen. De zon die schijnt weliswaar regelmatig. Het wordt ook een graad of 28, maar... De kans op flinke onweersbuien neemt in het weekend wel toe. En dan nu echt de verkeersinformatie. René Passet. Het is niet druk op de weg met maar acht files en al per 30 kilometer. Maar er valt toch genoeg te vertellen. Vooral over de Wijkertunnel en de A28 op de Veluwe. Daar is een bernbrand. Eerst maar eventjes die A9, Amstelveen naar Alkmaar. Vlak voor de Wijkertunnel is een ongeluk gebeurd. En ze zijn nu bezig met een technisch onderzoek. Dat gaat volgens Rijkswaterstaat tot een uur of zeven duren. Tot die tijd blijft de A9 naar Alkmaar dicht. En moet het verkeer omrijden via de Velseltunnel. En daar is inmiddels een korte file ontstaan op de A22. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Vanwege een bernbrand is de rijbaan al een tijdje dicht tussen het Harde en Wezep. Er staat inmiddels 6 kilometer file voor de afrit Harde. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En door die brand is het treinverkeer ook stilgelegd. Er rijden geen treinen tussen Zwolle en het Harde. Zojuist keken we naar het moederbedrijf van Nuon, Vattenval. Nu kijken we naar Nuon zelf. Want het bedrijf maakte vandaag slechte cijfers bekend. In de eerste zes maanden van het jaar doken ze diep in het rood. En Nuon is geen uitzondering. De Nederlandse energiesector staat onder druk, zegt Energie Nederland. De spreekwijs van de energiebedrijven. Volgens directeur André Jurjus is de situatie niet best. Nee, dat is ook niet best. Ik denk dat je moet constateren dat uh, de manier waarop we energie, in de energiemarkt op dit moment bezig zijn niet meer uh, voldoet aan de eisen van deze tijd. De gedachten en investeringsplannen die we vijf, vijf zes jaar geleden hadden... die zijn uh, eigenlijk niet meer uh, aan de orde. We moeten nu veel meer uh, gaan inzoomen op de vraag... van hoe je groene stroom in de markt uh, incorporeert... en welke spelregels daarbij horen. Hoe komt het dat Nederland er zo voor staat? Ik denk dat dat komt omdat wij uh, in Nederland uh, hebben onderschat... Hoe de groene stroomproductie in Duitsland zou gaan groeien. Dus we hebben bij de beslissingen over investeringsplannen onvoldoende daarmee in rekening gehouden. Is dat de Nederlandse energiesector kwalijk te nemen? Ik denk niet dat je moet spreken van kwalijk nemen. Uh, vijf jaar geleden uh, zat iedereen na te denken... over het tot stand brengen van een uh, Noordwest-Europese energiemarkt. Eén grote markt hè, waar alle energiebedrijven... Uh, hun, hun investeringen zouden kunnen doen... en hun klanten zouden kunnen beleveren. Uh, wat dat uh, doorkruist heeft... is uh, de veel snellere groei van uh, groene stroom in, uh, in Duitsland... dan we hadden kunnen voorspellen. En de economische crisis die de vraag naar energie heeft laten dalen... in plaats van groeien. Hebben we een slag gemist? Ik denk niet dat je moet spreken van het missen van een slag. Nederland uh, had een duidelijk uh, ander beleid als het gaat om duurzame energie dan, uh, dan Duitsland. Duitsland is daar nu al zo'n twintig jaar mee bezig. Heeft een uh, ruimhartig subsidiebeleid daarvoor ingevoerd. Dat houden ze zeer consequent vol. En dat zie je dus ook terug in de resultaten qua groei van uh, groene stroom in, uh, in Duitsland. In Nederland hebben we voor een wat rustiger tempo uh, gekozen... En uh, dat betekent dat we nu uh, niet zo ver zijn als, uh, als Duitsland. Is het te laat of is het nog niet te laat om de Nederlandse energiesector te hervormen? Nee, ik denk dat, uh, dat het zeker nog niet te laat is. Uh, het is nu wel urgent. Bedoel, we moeten de vraagstukken die er liggen nu gaan aanpakken. En dat betekent bijvoorbeeld dat we uh, anders moeten gaan nadenken over uh, fossiele centrales... Je kunt gewoon verwachten dat de groei van zon- en windstroom... in Noordwest-Europa door zal gaan. En dat betekent dat de rol van fossiele centrales zal veranderen. Niet meer de, de hoofdleveranciers van stroom, maar meer de achtervangcentrales. Wat cruciaal is in die opgave, dat de overheid een stabiel beleid voert. Zegt u, de Nederlandse overheid moet nu duidelijker dan voorheen zeggen... wij kiezen voor duurzame groene stroom? Uh, Nederland heeft helaas een traditie van... Kabinetten die iedere keer weer opnieuw uh, het duurzame energiebeleid uh, vormgeven en daar instrumenten bij bedenken. We hebben nu erg veel behoefte aan een duidelijk instrument dat langjarig wordt volgehouden. Dus dat er uh, gekozen wordt wat er moet gaan gebeuren en dan kan de energiesector daarmee aan de slag. Precies. Als we dat dus voor elkaar krijgen, dan kan ook de energiesector zijn werk doen. Directeur Jurjas was dat van Energie Nederland in gesprek met verslaggever Marcel Bril. Naar het buitenland in India is de directrice van de school... waar 23 kinderen overleden... na het eten van een giftige schoolmaaltijd aangehouden. Ze was een week op de vlucht. Op weg naar het politiebureau werd ze gearresteerd. Correspondent Lucas Warmeester. Uh, ja, waar wordt ze van verdacht, dat schoolhoofd? Ja, Zij is een van de hoofdverdachten in dit hele schandaal. Hè. Uh, zij is echt een centraal figuur. Het verhaal is... Haar man is eigenaar van een winkeltje in het dorp. En daar uh, had zij de mosterdolie gekocht waarmee die fatale maaltijden uh, zijn bereid. Nou, uit autopsie van de omgekomen kinderen is gebleken dat die mosterdolie uh, de boosdoener is. Die komt waarschijnlijk uit blikken waarin eerder pesticiden hebben gezeten. Dat heeft de kinderen dus vergiftigd. En toen dat bekend werd van de week, toen is er een hele menigte naar het huis van dit schoolhoofd getrokken. Uh, dat huis is ook volledig gesloopt toen... Er was echt een klopjacht bezig naar haar en naar haar man dus ook. En vanmiddag heeft ze uh, zich overgegeven. Misschien ook wel hè, was ze toch wel bang geworden om gelincht te worden. Dat is hier niet helemaal ongewoon in zo'n situatie. Dus het werd daar gewoon wat te heet onder de voeten. En uh, ze heeft zich aangegeven. Ja, ze, wist, ze wist dus niet dat het vergiftig was. Maar goed, uh, haar man had het kennelijk niet zo goed klaargemaakt. Uh. Toch? Nee, de, uh, ja, daar komt het... Uh, nou ja, de, de, de, dit soort dingen... Dus dat het is altijd heel moeilijk te achterhalen wat hier precies is gebeurd... Maar eh, er wordt van uitgegaan dat, eh, kijk, voor, die, voor dat hele voedselprogramma is al veel te weinig geld. Zo'n school krijgt veel te weinig geld binnen om überhaupt die kinderen eh, van goed voedsel te voorzien. En van dat geld wordt dan ook nog een klein beetje afgeroomd. Niet eh, ongebruikelijk dat dat zelfs door het personeel van de school ook wordt gedaan. Hè. Iedereen wil er een klein graantje van meepikken. Zo werkt de corruptie hier in het land gewoon. En eh, het is dus niet ondenkbaar dat ook eh, tussen het schoolhoofd en haar man, de eigenaar van het winkeltje, toch... Uh, toch ook zo'n uh, klein transactietje heeft plaatsgevonden, we zeggen. Dat zij toch ook wel eventjes uh, uh, een klein beetje in eigen zak hebben willen steken. En dan wordt er dus minder goed gelet op, uh, op de veiligheid en de gezondheid van het eten. En dan gaan dit soort dingen mis. Denk je dat dat systeem waar dus eigenlijk meer mensen eraan verdienen dan de bedoeling is... dat dat nu gaat veranderen in India? Nou, het, het ligt op dit moment wel enorm onder een vergrootgas. En dat is wel goed, hè. Dat was echt wel nodig. Uh, wat in Bihar bijvoorbeeld gebeurt nu, in die deelstaat waar dit is uh, gebeurd van de week... De Bond van Onderwijzers heeft daar vandaag aangekondigd, dat is nieuws van vanmiddag... dat ze in die hele gratis lunch, dat hele systeem waarbij 120 miljoen kinderen in dit land gratis eten krijgen tussen de middag... zij hebben geen zin meer om daar aan mee te werken. Officieel moet er personeel worden ingehuurd om die lunch te verzorgen. Daar is vaak natuurlijk helemaal geen geld voor, dus in de praktijk doen de leraren dat. Dus onderwijzers zijn en verantwoordelijk voor lesgeven, voor veel te veel kinderen tegelijk, met nagenoeg geen faciliteiten... En ze moeten dan ook nog even erop toezien dat die lunch goed verloopt... en dat daar geen ongezonde rotzooi in dat eten terecht komt, zoals vorige week. Dus 300.000 onderwijzers in Bihar die zeggen nu... wij weigeren voortaan mee te werken aan dat voedselprogramma. Wij gaan gewoon weer alleen maar lesgeven... en zoek het maar uit met dat gratis eten. En dat is natuurlijk een heel goed signaal... want daarmee komt dat hele voedselprogramma wel even uh, echt... weer op de voorpagina's hier in de kranten terecht. En dat had het wel een beetje nodig. Maar goed, dan moeten de kinderen weer zelf een lunch meenemen. En die was dus gratis, die lunch... Ja, dat klopt. Dat is, uh, ik denk dat die onderwijzers er een klein beetje op speculeren dat dit uh, tijdelijk is. Dat, dat dit, een, uh, dit is echt een beetje een actie. Hè? Uh, zij proberen door dit, door dit nu aan te kondigen, proberen ze echt een beetje reuring en oproer uh, te veroorzaken. Zij weten ook hoe snel de overheid hier weer in slaap sukkelt uh, als, je na drama, als je ze na zo'n drama niet wakker houdt. Dus ik denk dat ze er een beetje op speculeren dat ze door deze aankondiging de boel uh, echt in het nieuws houden. En dat er dan snel maatregelen komen en er hopelijk snel echt iets gaat veranderen. Lucas Waagmeester in India, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Wellicht is het de vaste bezoekers van Terschelling al opgevallen. De eilanders zijn veel aardiger dan vroeger. De middenstanders zijn namelijk op cursus geweest: een stoomcursus klantvriendelijkheid. Want de toerist komt in deze crisistijd niet meer vanzelf en is veel ijzender. De middenstanders gaan letterlijk door de knieën om klanten naar binnen te lokken. Ik ben uh, de stoep onkruid vrij aan het maken. Zodat zeezicht er wat beter uh, bij ligt? Ja, ik denk het wel. Want de eerste indruk is belangrijk: hè? Mm -hmm. accommodaties moeten clean zijn, gelikt. Absoluut. Je ziet dat er met aandacht. Kijk, er komt zelfs een stofzuiger bij. Ik doe dat nooit buiten in mijn tuin. Nee, ik wil wel zeggen: wist je dat? Dat is op uh, Terschelling uh, blijkbaar een uh, gewoonte: om uh, <laughs> met de stofzuiger de stoep voor de deuren te zuigen. Nou, met de stofzuiger-economie op het eiland komt het wel goed, hè? Ik denk dat er veel stofzuigers verkocht uh, gaan worden dit jaar. Ik denk niet dat ze het heel lang volhouden. Karin Lodder, u bent voorzitter van de ondernemersvereniging hier. Het is op alle waddeneilanden eilanden hetzelfde. Toerisme, toerisme, toerisme, daar draait het om. Hoe draait die motor van de economie hier? Hoe gaat het? Best heel goed. Uh, men moet wel oppassen, tandje harder lopen. Het komt niet meer vanzelf. Dat is niet meer zo. Het is wel een gevecht om debatgast. Maar stiekem gaat het hier best goed. Ja, waren de ondernemers hier een beetje lui geworden? Het gaat goed, het gaat vanzelf goed en het zal ook vanzelf goed blijven gaan. Lui zijn ze niet, maar men hoefde ook niet heel diep na te denken... over nieuwe concepten, over prijzen en of die kaart nou per maand eens dus een keer moest verwisselen of al vijf jaar dezelfde kaart was. Daar hoefde men niet zo heel moeilijk over te doen. En die tijden die zijn absoluut voorbij. Is dat ook de reden dat u als ondernemersvereniging heeft gezegd... jullie moeten op cursus? <laughs> Wij wilden graag dat ze op cursus uh, zouden gaan. Cursus klantvriendelijkheid? Ja, klantvriendelijkheid, gastvrijheid. Gastvrij zijn voor je klanten, voor je badgasten. En ook zorgen dat jouw personeel, en ook met name ook het seizoenspersoneel... Uh, vriendelijk is voor de badgasten. Had dat ook te maken met de volksaard? Veel toeristen... Vinden die mensen op de wadden toch ook wat lomp, wat ruw, ja, wat ja, kort door de ja, bocht? Ja, ja. Soms ronduit klantonvriendelijk? Ja, dat speelde mee. Uh, hoewel de, de ondernemer het vaak helemaal niet bedoelt om klantonvriendelijk te zijn... Maar de volksaard kan hier nogal wat, ja het is toch een, een eiland van jutters, oorspronkelijk boeren, vissers, direct en recht voor z'n raap. En dat werd wel eens ervaren als klantonvriendelijk. En gedraagt de keurslager zich nu heel anders ineens? Gelukkig niet. Want hij heeft cursus gehad, hè? Hij heeft cursus gehad. Anne Schaafsma. Anne, ja er staat Anne, maar je spreekt het uit als Orne. Orne, oh, oh, die zal altijd zichzelf blijven. Parts, knal, komt het eruit. Dat is heel mooi, je weet absoluut wat je aan hem hebt. Maar soms zou je best even iets anders kunnen brengen. En dat is Orne. Oh, nou, hoi Orne. Oh, Alles goed? Mm. Drie keer. Zeker, zeker. Welkom. Hoe gaan de zaken? Goed, buitengewoon. Waar merk je hier aan of het goed gaat of niet? Als in oktober iedereen weer een nieuwe landrover bestelt. <tast> ja. Dan hebben ze een goed seizoen gehad. En ik heb vorig jaar ook gezegd, ik zei, als wij een dip krijgen... Dan gaan we er dit jaar iets van merken. Maar tot nu toe merken wij er echt heel weinig van. Hoe komt dat? Dat het hele land in mineur is, maar de wadden niet of nauwelijks? Schelling is zo'n unieke plek, daar wil je gewoon heen. Zo'n mooi strand, dat heb je echt in de hele wereld niet. En dan loop je daar helemaal alleen. Je kan je eigen plekje vinden. Je hoeft niet te vechten om een handdoek. En daar zijn we trots op. En daar dragen we uit. Het is de plek, het is de locatie. Ja. En de mensen. Want die zijn heel klantvriendelijk, hè? Ja, die zijn heel klantvriendelijk. Behalve als ze geen cursus hebben gehad. Nee, nee, dat is niet waar. Ah, tuurlijk wel. Er zijn hier vast nog wel wat lompe kinkels. Maar dat heb je altijd. Dat ik denk, na een kopje koffie, goed. Daar kom ik dus nooit meer terug. Nee. En die mensen kunnen wel wat leren. Kijk, je ligt hier maar in een kleine gemeenschap natuurlijk. Het ligt heel gevoelig. Als ik naar ja. iemand toe ga, en zeg van... ...joh, hoe dat daar bij jou gaat, dat is niet klantvriendelijk. Dat kan een probleem geven. Dus ja, dat moet je altijd een beetje subtiel uh, brengen. Zeg, zullen we klantvriendelijk afscheid nemen? Ja, dat lijkt mij. En dan zeg ik uh, een fijne dag en veel plezier op de schelling. U meent het wel echt, hè? Ja, ja, ja, echt wel. Al dus de klantvriendelijke keurslager uit West-Terschelling. Morgen is het dag vier van de Waddertour van Louis Dekker. Hij is op weg naar, naar Ameland. René Passet, bij de AMW met de files. En goed nieuws over de A28, Joost. Want zojuist is er weer een rijstrook geopend op de Veluwe. na nou, die bermbrand daar, nou, die is geblust. Daar rijden ook weer treinen. Maar van Amersfoort naar Zwolle staat nog wel een lange file... tussen de Afriet Elspet en het Harde van 8 kilometer. Dankjewel, uh, René. De mazelen. Uh, mensen die niet gevaccineerd zijn tegen mazelen... kunnen de komende tijd beter de wachtkamer van de huisarts meiden... zegt het Nederlands uh, huisartsengenootschap. Robert Dijkstra is bestuursvoorzitter van het genootschap... Een Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, wat moet je dan als je toch naar de huisarts wil... maar je bent eigenlijk niet welkom in die wachtkamer? Nou, in feite zeggen we niet dat mensen die niet gevaccineerd zijn... niet welkom zijn. We zeggen dat mensen die mogelijk mazelen hebben... Uh, en verdenking op Mazen, we hebben dat die beter telefonisch contact met de huisarts kunnen opnemen, omdat het niet verstandig is dat bij deze ziekte, die zo besmettelijk is, dat ze tussenachter de andere patiënt in de wachtkamer gaan zitten. Ja, eigenlijk zegt hij tegen de mensen die Mazelen hebben van, ja, bel me op en maak maar een afspraak als de wachtkamer leeg is. Nou, in feite kun je dat doen. Uh, mensen, mazelen is uh, in aantal gevallen een uh, niet ernstig verlopende ziekte. Dat mensen op thuisarts.nl kunnen kijken, wat moet ik doen? Maar de meeste mensen die toch hoge koorts krijgen, ernstig ziek zijn, die kunnen het beste contact met de huisarts opnemen. Dan kunnen we twee dingen doen. Of we vragen mensen om aan het eind van het spreekuur te komen, of we gaan een huisvisite afleggen. Als iemand de mazelen heeft, ik weet niet hoe besmettelijk het is... maar stel dat hij alleen al in die, in die wachtkamer is geweest, helemaal in zijn eentje... en ik kom uh, daarna in die wachtkamer, kan ik dan besmet worden? Nou, in feite weten we dat niet helemaal precies... maar we weten wel dat het via de lucht wordt verspreid. Dus als je niet aangehoest wordt door iemand, dan is de kans erg klein... Dus wat dat betreft is het voldoende om zeg maar, uit de buurt van mensen te blijven die de mazelen hebben... als je zelf niet gevaccineerd bent. Ja, nou, nu ben ik zelf uh, ingeënt uh, tegen de mazelen. Als ik dan, uh, zoals u het zegt, met een mooi woord, aangehoest word... Uh, kan ik dan alsnog de mazelen krijgen? Nee, in feite niet. Dus mensen die gevaccineerd zijn tegen mazelen... en in feite zijn na 2000, toen de mazelenepidemie er ook was... de meeste mensen immuun voor mazelen, die lopen daar geen risico op. Dus ik ben echt 100% gedekt tegen het risico van mazelen. Nou, 100% is een groot woord, hè? Ja, maar dat dacht ik al. Het dat ja. u het mazelen heeft gehad, dat u het niet nog een keer krijgt. Goed. Uh, tot slot, alle huisartsen die lid zijn van uw genootschap, die zijn op de hoogte van deze oproep? Ja, in feite zijn de huisartsen geïnformeerd. En het is met name bedoeld voor. Uh, de, de gevallen van de uh, huisartsen die niet in de gebieden zijn waar een hoge concentratie van mazelen is op dit moment. Omdat in die gebieden is de besmettingskans dermate groot dat het eigenlijk geen consequentie heeft. Maar met name in de gebieden daaromheen is het verstandig om uh, dit wachtkamerbeleid uh, aan te houden. Ja, dus als je de mazelen hebt of je denkt het te hebben, bel eerst de huisarts voor een, voor een afspraak. Uh, Robert Dijkstra, bestuursvoorzitter van het uh, huisartsengenootschap. Ik dank u wel. Ik wil Carbon Love van de Lumineers. In 1948, gevlucht uit Palestina naar Syrië, nu weer gevlucht uit Syrië naar Gaza. Zo duizend Syriërs van Palestijnse afkomst hebben hun toevlucht gezocht in de Gazastrook. Niet echt een plek om vrijwillig naartoe te gaan. Correspondent Monique van Hoogspraten sprak met Basil Junar in het restaurantje dat hij nu runt in Gazastad. Banana. Kaas, banaan, honing. Crema. En zure room zoet en zout samen hmm. open over met vuur de typische Syrische pizza wordt hier gemaakt en without machine en alles handmatig is decor. In Syrië werkt ik als interieurdesigner. decor dat kan je hier ook wel zien. De zaak is prachtig verbouwd. Fluoriserend groen met fluoriserend oranje. Ontzettend vrolijke kleuren. Mohannad en Ibni. Mijn zoon en een vriend van mij werken hier ook in de keuken. Die staan daar inderdaad pizza's te bakken. Damascus. <tied> Zijn partner draagt een hoofdband. De naam van Damascus. de naam van het restaurant. Ja hebben het een van alle verschillende regionale keukens bieden wij wat aan Aleppo, Homs, Damascus. Achtermaag ja, aan het werk is, is het hoofd stil. Als je hoofd altijd maar denkt, denkt, denkt, dan eet je niet goed. Denkt u veel aan Syrië? Ik denk veel aan Syrië en zou elk moment weer terug willen. Syrië, dat voelt als een moeder die voor me gezorgd heeft, voor mijn familie gezorgd heeft. Sinds we daar als vluchtelingen aankwamen. Mijn familie is in 1948 naar Syrië gevlucht vanuit Haifa. Waarom Gaza? Elke Palestijn heeft een droom om terug te keren naar Palestina. En als ik dan de keus moest maken tussen elk ander Arabisch land of Gaza... dan wil ik toch liever bij de Palestijnen zijn was het dat u deed besluiten dat u weg wilde? Vanwege mijn kinderen die op school zitten, op de universiteit. Ik had het idee dat ze hier een betere toekomst hebben dan, uh, dan in Syrië. Uh, Mechanica. Mechanical engineering. Okay. De zoon die staat hier natuurlijk nee, nee. omdat het zomervakantie is op de universiteit, waar hij nu studeert. Doe je je vrienden back home in Syrië? Ja, yeah, ik speak every day met mijn friend. Ik spreek dagelijks met mijn vrienden in Damascus. Uh, en het is zwaar, het is moeilijk voor ze. They, they say to me it's very, very hard. Do you think it's better to be here now in Gaza? Ik denk to, to go to, to Amerika. Ik denk erover om naar een ander land te gaan, want in Gaza kan je geen kant op. Is dat waar dat het hier beter is voor je kinderen? Ik kan Elias de Fat mij masturb. Ik wil dat ze hier de universiteit kunnen afmaken. Maar Gaza is niet de meest ideale plek als je daarna werk wil. En dat is zacht uitgedrukt. Allah Over twee, drie jaar als ze klaar zijn met school met de universiteit, dan hoop ik dat ze weer terug kunnen naar Syrië. Daar bid ik elke dag voor. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Van 24 juli 2013, Freddy Fontein. In Groot-Brittannië is niet iedereen gelukkig met de berichtgeving over de baby van kroonprins William en zijn vrouw Kate en alles wat daarmee samenhing. It's completely over the top, completely inappropriate and uh, completely one-sided. You know, the broadcasters particularly have a responsibility to you know, to reflect the actual general public mood and not join in and encourage celebration. Het was volkomen over de top, zegt deze anti-monarchist. Bij de BBC, dat wel. En volkomen eenzijdig. Zij hebben de verantwoordelijkheid om weer te geven... wat allerlei groeperingen vinden. En niet om mee te doen aan het feestvieren. Ook de Daily Mail vraagt zich in een stukje af, was de BBC over de top? Leuk is wel dat iemand even op Twitter zelf door de Daily Mail bladert... en telt in de gauwigheid negen spreads. Dat zijn twee pagina's bij elkaar opgeteld, plus de voorpagina. En nergens en nergens ertussen was dus die vraag over de BBC. En er zijn meer mensen die zich dat afvragen, schrijft het blad Broadcast. De berichtgeving van de BBC rond de geboorte heeft veel klachten opgeleverd. Vanochtend had de BBC al 380 klachten binnen en de meesten daarvan vinden dat de BBC veel te veel aandacht aan de geboorte heeft besteed. D66 in Groningen wil een discussie over de stedenband tussen die stad en de Russische stad Moermansk. Aanleiding daarvoor is de arrestatie eerder deze week van een GroenLinks raadslid dat samen met drie anderen in Moermansk was om een film te maken over homoseksuelen in Rusland. Bij RTV Noord zegt D66 raadslid Paul de ook. Het is natuurlijk wel erg. Uh, uh, ja. Uh, gek dat een dat bevriende stad een gemeenteraadlid van een andere stad uh, oppakt... die daar uh, zijn vrijheid van meningsuiting aan het uh, beoeven is. Uh, dus ik zou er wel moeite mee hebben om het uh, nou uh, uh, hierbij uh, te laten. En dan volgens bijvoorbeeld over een jaar uh, met alle ega's een delegatie uit Moermansk op het stadhuis te ontvangen... en net doen alsof er niks gebeurd is. De politie is een onderzoek gestart... naar de verdrinking van een vijfjarig jongetje maandag in Amsterdam. Een man en een vrouw zijn aangehouden en verhoord... Het parool schrijft er meer over. De vrouw heeft een buitenschoolse opvang en was met vijf kinderen op Eiburg. Daar voegde zich later haar neef van 21 bij, die weer zijn kleine neefje bij zich had. Dat is het jongetje dat is verdronken. De volwassenen hebben het parool niet te woord gestaan. Maar de advocaten van de vrouw en haar neef zeggen allebei dat zij niet de schuldige zijn. Het is Ramadan en die tijd van vasten voor de islamitische wereld... kent zo zijn eigen economie. CNN besteedt daar aandacht aan in een programma... en legt uit dat er tijdens de Ramadan altijd veel soaps worden uitgezonden... en bekeken op zenders met een islamitisch publiek. De tarieven voor de reclame daaromheen stijgen in deze tijd enorm. Het Saoedische kanaal NBC Drama bijvoorbeeld... rekent ongeveer 60 meer dan anders voor de reclametijd. En de populaire Libanese zender LBC rekent 55 meer... Met deze zender spant de kroon. According to researcher Arab Advisors Group, Abu Dhabi's Al Imarat channel, which targets the local Emirati population, increases its rates by nearly 300% for the month of Ramadan. Ja, deze zender in Abu Dhabi verhoogt de tarieven met bijna 300%. Maandag waarschuwde Stadsbosbeheer al voor overstekende reeën en herten. En nu roept de dierenbescherming bestuurders op om extra op te letten op egels op de weg. De laatste tijd worden er veel platgereden. Bij RTV Noord legt Marjolein Ludeman van de dierenbescherming uit waar dat door komt. De heren gaan achter de dames aan en leggen daardoor grotere afstanden af dan ze normaal zouden doen. En daarnaast zijn er nog andere factoren. Namelijk uh, de wormen zitten op het moment heel diep in de grond. En dat is een voornaam... ...voedsel voor egels. Dus ze moeten andere dieren gaan vangen en dat zijn dan insecten. En insecten hebben de neiging om op verwarmde oppervlakten te gaan zitten. En dat betekent dat ze vaak op straat zitten en dan gaan de egels ook de straat op. De komende vier jaar mogen schepen van de EU doorgaan met vissen in de Marokkaanse wateren. De Europese Unie en Marokko hebben een verdrag getekend... voor 40 miljoen euro per jaar. De verlenging van het verdrag is vooral van belang voor Spanje. Van de 126 schepen die in de Marokkaanse wateren mogen vissen... komen er ongeveer 100 uit Spanje. Dan weet u waar de vis vandaan komt. En na zes uur zitten we te wachten op de uitspraak... over het kortgeding, over het zandpad in Utrecht. Als het goed is, doet de rechter uitspraak... en kunnen wij de uitslag melden.